Zes uur. De Radio 1 Sports Show. De en Tom van Heck. De voortekenen voor de duurzaamheidstop in Rio de Janeiro zijn niet goed. Zo een live verslag vanuit Brazilië. En omdat hij werd aangesproken op zijn mee schold Arjan Robben, de bondscoach uit. Na half zeven kunt u meepraten over zijn al dan niet toekomst in Oranje... via 0800 1121 en stem op radio1.nl. Eerste hoofdpunten van het nieuws, Martijn van Week. Wiebe Draaier wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij volgt Alexander Rinoy kan op, die per 1 september stopt. Op voorstel van minister Kamp heeft de ministerraad Draaier voorgedragen. De minister. Meneer Draaier is een bijzonder talentvolle man... die zich in het bedrijfsleven op heel hoog niveau heeft bewezen. Maar die ook bijzondere interesse heeft voor de publieke zaak.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 Klanten van Eneco die dit jaar een zonnepaneel aanschaffen als de subsidiepot al leeg is, krijgen van het energiebedrijf toch geld. Eneco zegt dat duurzaamheid geen loterij moet worden. Een Russisch schip met helikopters voor Syrië heeft op de Noordzee voor de Nederlandse kust rechtsomkeerd gemaakt en is naar Schotse wateren gevaren. Het schip wordt in de gaten gehouden door de Britse autoriteiten. Het is niet duidelijk of de Nederlandse kustwacht daarbij betrokken is geweest.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 De Rotterdamse politie onderzoekt een filmpje waarin te zien is hoe een agent een man meerdere keren schopt, onder meer in zijn kruis. De man verzet zich niet en lijkt ook niet gewelddadig. Volgens de Rotterdamse politie begint het filmpje halverwege de confrontatie tussen enkele agenten en de man. Volgens de betrokken agenten was de man eerder agressief. In het verhoor zou hij hebben gezegd dat hij zich niets van het voorval kan herinneren en dat hij aardig wat alcohol op had. Het gemeentehuis van Slochteren is gisteren via een stalen kunstwerk in de tuin getroffen door de bliksem. Door de inslag viel de telefooncentrale uit en raakten telefoons en computers beschadigd. En daardoor was de gemeente enige tijd alleen bereikbaar via een gsm-nummer. Bij het gemeentehuis staan al vijf jaar twee stalen kunstwerken. Nu wordt onderzocht of er een bliksemafleider in de buurt moet komen. Slochteren weet nog niet hoe groot de schade is door de blikseminslag. De UEFA heeft de Kroatische voetbalbond een boete van 80.000 euro opgelegd voor racisme. Kroatische supporters maakten in de wedstrijd tegen Italië oerwoudgeluiden... op de momenten dat de spits Mario Balotelli aan de bal kwam. Ook zwaaiden ze met vlaggen waarop extreemrechtse symbolen stonden. Kroatië kreeg vorige week ook al een boete omdat supporters het veld opliepen... en met vuurwerk gooiden in de wedstrijd tegen Ierland.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 En dit zijn de langste. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen het knooppunt Gorkum en hardingsveld giessendam 7 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Almere tussen Utrecht Veemarkt en e M Eemnes 10. Dan de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 5. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zes minuten over zes. Hoger opgeleiden krijgen betere zorg dan lager opgeleiden. Dat is de conclusie van een promovendus die wij straks spreken. U gaat van haar horen waar dat door komt. Corné van Zijl van SNS analyseert samen met ons de afgelopen beursdag. Maar we gaan eerst bellen met Brazilië. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Hek. Want eerder kon u al horen in onze uitzending dat we daar de vn duurzaamheidstop op het punt van beginnen staat. En dat dreigt allemaal al even een beetje te mislukken voordat hij goed en wel begonnen was. Gaan we over praten met Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy van D66. U bent daar in, in, in Rio en het, het, dreigt het meteen al uh, moeizaam te gaan verlopen? Ja, dat klopt. De afgelopen dagen uh, zijn er al allerlei onderhandelingen hebben plaatsgevonden. En uh, toen de Brazilianen als gastheer het overnamen om de leiding daarin te nemen, toen dreigt het inderdaad helemaal verkeerd te gaan. En in welk opzicht? Wat, wat ging er meteen verkeerd? Nou, de, de Brazilianen die willen samen met uh, de grote groep ontwikkelingslanden, willen ze vooral niet beperkt worden in hun mogelijkheden om te groeien. En uh, dat wij vanuit Europa zeggen van ja, groei is hartstikke goed. Alleen het moet wel op een verantwoorde manier. Dus uh, het moet op een groenere manier. Zowel bij ons als in uh, andere delen van de wereld. Dat is een boodschap die zij gewoon nog niet willen horen. Ja, We hadden eerder deze uitzending iemand uh, hier te gast over die top. En die zei in Brazilië zijn ze goed bezig met ethanol en dat soort vormen van energie. Maar dat is niet voldoende? Nou dat klopt. Er zijn ook zeker positieve uitzonderingen. Waar het om gaat is dat we, uh, we groeien van 7 naar 9 en misschien toen 10 miljard mensen in de wereld. En als we blijven consumeren op de manier waarop we dat nu doen, dan hebben we niet genoeg op deze planeet. Dus we moeten dat gezamenlijk aanpakken om op een duurzamere manier uh, te groeien en te consumeren. En het was de bedoeling dat we daar op deze top afspraken over zouden gaan maken. En dat is, uh, moet ik toch helaas zeggen, grotendeels mislukt. Um, nou, zijn wij een beetje gewend dat dit soort toppen bijna met problemen beginnen en wat, wat moeizaam om er dan toch altijd nog een soort van compromis uit te krijgen? Is, heeft u die hoop al opgegeven of, of kan er toch nog wel wat uit voortkomen? Nou, het rare is dat de, de top officieel nog niet eens begonnen is. Want die begint als morgen ja. de regeringsleiders aanschuiven. Maar de Brazilianen die wilden uh, kosten wat kost, voordat de regeringsleiders uh, hier zijn, wilden ze een akkoord over een concepttekst. En uh, nou, de Europese Unie heeft tot de laatste uurtjes vannacht uh, dwars gelegen. Um, maar raakte zo geïsoleerd dat het niet gelukt is om die te verbeteren. En de Brazilianen wilden per se dit doordrukken uh, voordat echt echte top begint. Dus ik verwacht niet de komende dagen dat daar nog uh, ja, allerlei veranderingen in komen. Dus staatssecretaris Atsma, die nog moet landen in Rio de Janeiro, die kan eigenlijk gelijk weer terug uh, met zijn toestel? Nou, ik geloof dat Nederland een fietsenproject heeft met de stad Rio de Janeiro. Dus daar kan hij al zijn energie in steken. Um, Een fietsenproject? Maar het, inderdaad dat, dat het, het echte werk dat zou sowieso door de Europese Commissie gedaan worden... die namens de hele Europese Unie onderhandelt en de Deense minister. Um, ja En die hebben het meeste werk nu gedaan, ja. oh, En Nederland gaat nu dus de fiets aan de man brengen daar? Dat geloof ik wel, maar Nederland was natuurlijk wel op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. Ik ga u zeer danken dat u ons even te woord heeft willen staan vanuit het verre Rio. Germen Jan Gerbrandi, Europarlementariër ja, van D66. Dank u wel. Dan de AOW- en pensioenleeftijd. Die moet volgend jaar al met één maand omhoog. Dat vinden VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, de vijf partijen. Dit onderdeel uit het begrotingsakkoord willen ze daarom deze week... door de Tweede Kamer loodsen, dit tot afgrijzen van de Partij van de Arbeid... de PVV en de SP. Roos mij van de PvdA vindt dat de verhoging van de AOW-leeftijd... namelijk moet worden uitgesteld. Nou, dat vinden wij een buitengewoon slecht plan. Het is ondoordacht. Ook al adviseurs zeggen, stel het alsjeblieft even uit... om in 2013 al te beginnen met die AOW-verhoging. En buiten dat, uh, de forense tax kan doorgeschoven worden, 1,3 miljard. Maar voor 145 miljoen in 2013 moet de hele AOW op de schop. moet een akkoord opengebroken worden, eenzijdig opgezegd. Kunnen we straks ook niet meer flexibel die AOW opnemen. Kortom, slecht nieuws. Waar hoopt u op? Ik hoop op steun, onder andere voor een flexibele AOW. Ik hoop voor een overbrugging voor mensen die uh, aan het eind van hun leven arbeidsongeschikt of werkloos raken. En ik hoop voor uh, meer maatregelen voor werknemers met een laag inkomen en een lang arbeidsverleden. Maar die vijf partijen die zullen waarschijnlijk allemaal weer naar elkaar toescheurken en zeggen van ja, dit hebben we nu eenmaal afgesproken, niks meer aan te doen. En dan is het aan de kiezer op 12 september, die mag kiezen en daarna kunnen we wellicht voor de vijfde keer de AOW gaan behandelen en voor de vijfde keer aanpassen, weer veranderen. Dat klopt, maar het is nu ook echt overhaast. Uh, het moet als een, uh, een dolle uh, door de, deze Kamer. Het is echt onverantwoord. Dat zei Roos voor mij. De SP wil dat de, de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd... ook wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Ja, het lijkt wel uh, alsof die Kunduz-partijen een koep uh, aan het plegen zijn. De Kunduz-koep, noem ik het maar. Want ik vraag me af of ze weten wat ze aanrichten. Er zijn al een hele hoop mensen die zijn nu met uh, prepensioen. En die krijgen dan volgend jaar in één keer te horen van... Uh, een maand geen AOW, het jaar erop uh, weer een maand. En we hebben uh, heel veel mails gekregen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Uh, maar waaruit uh, duidelijk wordt dat het mensen duizenden euro's uh, gaat kosten... als je die AOW-leeftijd vervroegd verhoogt... omdat die mensen een periode geen AOW-uitkering krijgen. Wat moet er gebeuren? Waartoe gaat u oproepen in het debat? Nou ja, Wij vinden dat dit is allemaal... Uh, overhaast gedoe. Het is ondemocratisch. Deze wet wordt uh, behandeld binnen 14 dagen. Uh, samen met de Partij van de Arbeid wilden we een hoorzitting organiseren. Dat mocht niet van de, van de meerderheid. Ja, ze willen het er koetkekoet doorheen drukken. Uh, ze maken van het parlement maken ze een, een Formule 1-circuit. Ik bedoel, nou, dat is het parlement niet. Dat hoort er allemaal zorgvuldig te gaan. Dus mijn inzet zal toch zijn, het moet uitgesteld worden tot na de verkiezingen. Uh, je moet niet wetten uh, met kook en stomend water uh, door het parlement uh, zien te krijgen... terwijl het zoveel mensen zo evident in hun portemonnee schaadt. Maar de reacties van de PvdA en de SP... maar minister Kam vindt dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Niet alleen jong, maar ook oud. Wij hebben goede argumenten om te zorgen dat we wijzigingen voor de AOW nu door gaan voeren. We willen graag dat in een situatie dat het aan zal... Uh, ouder in ons land uh, snel aan het groeien is, aan het verdubbelen is. en we er de komende uh, 25, 30 jaar nog een keer 2 miljoen bij krijgen. Ook in die situatie willen we graag de AOW betaalbaar houden. Daar horen uh, ingrepen bij. We hebben nu ingrepen uh, voorgesteld die niet zo heel veel afwijken. van wat er destijds uh, tussen sociale partners en kabinet is afgesproken. en waar ook met uh, de Partij van Arbeid toen afspraken over zijn gemaakt. Het is wel anders, maar toch niet principieel anders. En ik hoop dan dat uiteindelijk ook de Partij van Arbeid, PVV, SP. dit zullen kunnen steunen. Voor wat betreft de SP is het in ieder geval interessant dat zij ook in hun verkiezingsprogramma openingen hebben geboden. En voor wat betreft de PVV zijn ze al in het oude regeergedoogakkoord akkoord gegaan met één, één jaar meer dan de 65 jaar die er nu zijn. Dus ik denk dat er overal wel beweging is en ik hoop ze te kunnen overtuigen. Maar de Partij van de Arbeid zegt van ja u loopt nu wel erg hard van stapel. Het gaat allemaal veel te snel en ook overhaast want hypotheekrente aftrekken en reiskosten dat laat u op zijn beloop. Ik laat de reiskosten niet op zijn beloop. Ik laat ook de hypotheekrente niet op zijn beloop. En wat dit betreft gaat het niet overdreven snel. We gaan volgend jaar voor het eerst één maand erbij doen. Dan het jaar daarna nog een maand erbij en het jaar daarna weer een maand erbij. Dus in een periode van drie jaar, zeg maar drieënhalf jaar vanaf nu, komen er geleidelijk drie maanden bij. En ik denk dat dat niet veel te snel is. De SP zegt, ja, mensen lopen duizenden euro's mis. Mensen die weinig geld hebben. Dat is niet waar. Het is zo dat je, als je um, een maand volgend jaar één maand langer moet, uh, moet werken... Ja, dan blijft dus je werk gewoon één maand langer doorgaan. En dan hou je dus je inkomen. Heb je een uitkering, dan blijft die uitkering ook langer uh, doorgaan. De groep die problemen kan krijgen, dat is de groep die een FUT of een pre-pensioen heeft. Maar het is niet zo dat iedereen die ouder dan 65 jaar is, dat die per definitie armlastig is. Gelukkig niet, Integendeel zelfs in ons land. Dus veel mensen die kunnen dat opvangen. Die hebben wat geld achter de hand of ze hebben een partner met inkomen. Of ze kunnen hun aanvullend pensioen iets naar voren halen. Dus ik denk dat ook voor die groep goede mogelijkheden zijn om die een maand vertraging dat ze AOW krijgen, om dat op te vangen. Doen die partijen aan bangmakerij? Ach, het is niet uh, aan mij om met dat soort woorden over het parlement te spreken. Uh, de parlement, het parlement, de volkstegenwoordiging, die, uh, gaat met mij over deze wetswijziging in discussie. En ik hoop dat we tot een gezamenlijke conclusie kunnen komen. TV Wonder hoort u onmiskenbaar. Master Blaster, een hitte uit 1980. Sommige mensen konden hun ogen niet geloven. Flinke winsten vandaag op de beurzen. De Amsterdamse aex index is voor het eerst in meer dan een maand. Weer boven de 300 punten gesloten. 301,8 winst van 1,6 Ten opzichte van gisteren. En ook op de andere Europese beurzen gingen de koersen flink omhoog. We gaan erover praten met Corné van Zijl, vermogensbeheerder bij SNS. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat is toch een beetje uh, optimisme ineens weer. Waar komt het vandaan? Nou, uh, vooral uit het optimisme zelf denk ik dat beleggers uh, hebben, nou, zijn flink heen en weer geschud in de afgelopen tijd. Um, en wat we vanochtend zagen, toch wel wat geluiden over de zogenaamde eurobonds. En die geluiden lijken wat sterker te worden en daar putten, hoe mager dan ook, wat beleggers toch wel hoop uit. En uh, Spanje moet weer geld lenen op korte termijn, Italië, is, die rentes, ging dat ook een beetje de goede kant op vandaag? Ja, en we zagen dat uh, toevallig vandaag Spanje ook wat geld uit de markt moest halen. En dat is 2,4 miljard hebben ze uit de markt gehaald, wel tegen een hele hoge rente. Maar het is gelukt en je zag dat de, de Spaanse rentes weer onder de cruciale 7% kwamen. En ook de Italiaanse rente zakte daarmee onder de 6%. En dat zijn bemoedigende signalen. Um, en daarop zie je ja, de, de, de standaardreactie dat de, de financiën dat goed doet. IJG bijvoorbeeld vandaag plus 5%. Ja, u noemde net die eurobonds, die euroobligaties. Wellicht dat ze er gaan komen. Maar waarom is dat zo aantrekkelijk voor beleggers? Nou, dat betekent eigenlijk kort en krachtig gezegd... dat u en ik dan ook verantwoordelijk zijn voor de schulden die er in Spanje zijn. Ja, maar um, moet je daar blij mee zijn? Als nou, belegger? Uh, u en ik zullen daar niet blij mee zijn. Ja. Dat is het één ding wat zeker is. Alleen, dan is het wel een teken. Kijk, in feite is onze schuldenpositie niet slechter dan in de Verenigde Staten. Maar zij hebben één grote markt en één beleid. En daar is dan ook wat meer zicht op. Dus ik denk dat het... Op zich, een, uh, he, we gaan straks ooit eens een keer, als het goed is, één Europa worden. Met één obligatie en één verantwoordelijke instantie. Maar dan moet er moeten wel goede afspraken over gemaakt worden. Want we hebben geleerd dat het niet maken van goede afspraken... leidt tot de problemen waarin we nu zitten. Mij is altijd geleerd dat beleggers gebaat zijn bij zekerheid. En onzekerheid het slechtste is wat er kan gebeuren. Is die onzekerheid wat aan het afnemen dan toch door dit soort van stromingen? Nou, het is meer dat de, de hoop dat de onzekerheid wat afneemt, want uh, we weten ook dat uh, voordat de uren er zijn er nog heel wat water door de Rijn zal stromen. Um, en dat, dat, uh, ja, dat, dat gaat gewoon echt heel, heel lang duren. En dat is ook goed, want er moet ook uh, eh, van tevoren goed over worden nagedacht. Ja, en uh, als je nou kijkt naar de aandelen die vandaag omhoog gingen, u noemde ING al, wat viel nog meer op? Nou ja, het zijn dus typisch de, aandelen die, uh, de, de meest bewegelijke aandelen die in zo'n sterk stijgende beurs dan het hart omhoog gaat. De staalfabrikanten, uh, maar ook Borstenel en Boscalis. En de veilige aandelen zoals TNT, Express, Capia en Unilever. Heineken deed het uh, erg slecht. En die laatste twee deden het nog eens extra slecht omdat uh, een concurrerend bedrijf... Uh, uh, net een winstwaarschuwing naar buiten kwam en die zei dat het in, in Spanje vooral ja, ze toch de omzetten zagen teruglopen en de marges ook zagen teruglopen. En dat is ook logisch, want die ja die consumenten hebben daar simpelweg niet zoveel te besteden. Aan de weerman vragen we altijd of hij iets over de rest van de week zou willen vertellen. Gaan we dat nu ook vragen, of is dat een onzinnige vraag in deze tijd? Nou, ik denk dat het in ieder geval is dat we de dus weerman een zinnige antwoord krijgen, want dat ja. is nog enigszins te bepalen. En hier ben je toch afhankelijk van wat al die andere beleggers uh, gaan doen. Ja, Als die onzekerheid wat verder af zou nemen, zou je zien dat dat um, uh, goed zal zijn voor de beurzen. Maar het is vooral een politieke beslissing. En dus in feite zou ik dat aan een politiek analist moeten vragen. Goed, nou die hebben we vandaag ook gehad. Um, in ieder geval goed beursnieuws vandaag. Corné van Zijl, zeer dank, SNS. Graag gedaan. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Nederlands elftal is uitgeschakeld. Maar we zijn nog lang niet uitgesproken over oranje. Terwijl de spelers op Ibiza zitten. Een aantal in ieder geval die twitteren daar vandaan. Blijkt dat Arjen Robben de bondscoach uitgescholden heeft tijdens Nederland-Portugal. Houd je bek, riep Robben, omdat Van Marwijk bleef roepen dat hij mee moest verdedigen. Dat hebben ook uh, verslaggevers van de NOS geconstateerd vastgesteld. Het is ook uh, te horen en te zien op, uh, op beeld. Moet een coach tegen zulke taal kunnen? Of moet een speler die zo tegen zijn coach praat uit het team gezet worden? De stelling waarover we na half zeven dan ook discussiëren is... Arjan Robben moet vanwege zijn gedrag worden verwijderd uit de Oranje-selectie. U kunt bellen met 0800-1121 en stemmen. Velen van u doen het al, maar blijf het doen op radio1.nl... en Twitter via hashtag Radio1Sportzomer. En de tussenstand is dat 69% het eens is met die stelling dat Robben uit Oranje moet... Dan is het nu tijd voor de gezondheidszorg. Daar gaan we het over hebben, want vandaag is epidemioloog... Mieke gepromoveerd. Zij heeft geconstateerd dat mensen met een hogere opleiding... betere zorg krijgen in Nederland. Beter dan lager opgeleide inwoners. Goedenavond, mevrouw Aerts. Goedenavond. Ja, er wordt een verschil gemaakt in de zorg. Mensen met een hogere opleiding krijgen dus een betere behandeling. Waar, waar, waar komt dat door? Allereerst zou ik willen nuanceren dat ik niet zozeer zeg een betere behandeling, maar dat er gewoon behandelingsverschillen zijn. Maar de verschillen lijken vooral toe te wijten aan verschillen in tumorgrootte. Dus hoe wanneer een tumor wordt opgespoord en hoe ver die al is uitgezaaid op dat moment. En ook al patiënt leeftijd natuurlijk, maar ook het hebben van bijkomende ziekten, zoals diabetes of hart- en vaatziekten. Maar die verschillen konden niet volledig de verschillen in behandeling verklaren. Dus er ja, blijft een soort vraagteken open. En we denken dat dat komt ja, doordat mensen toch anders. Uh, omgaan met informatie over gezondheidsziekten en zorg en zelf minder actief op zoek gaan. Ja, maar je mag, je mag dus niet zozeer zeggen ze krijgen een, een betere behandeling, als wel uh, uiteindelijk zijn ze beter af met met dezelfde soort ziekte. Ja, beter af zou ik wel durven zeggen, maar betere behandeling, dat, durf ik niet zozeer, dat zou ik niet zo zwart weer durven stellen. Nee, want de vraag is natuurlijk dat ze beter af zijn. Komt dat door de patiënt zelf of komt dat door de arts? Heeft u kunnen zien of artsen onderscheid maken tussen patiënten met hogere en lagere opleidingen? Nou, ik heb niet onderzocht of dat, wat de rol van de arts is, maar ik denk wel degelijk dat daar een, een, een rol ligt in, het zin, in de zin van dat die... Uh, bepaalde behandelingen voorstelt of juist afraadt bij patiënten, of misschien juist helemaal niet voorstelt. En ook al uit het KWF-rapport uh, over de behandeling van kankerzorg blijkt dat daar wel verschillen in zitten ja, tussen ziekenhuizen. Dus dat ik zeker wel een rol, maar hoe dat hier zich verhoudt tot de rol van de patiënt zelf, dat, dat, dat weet ik niet. En wat zou zeg maar, een gevolg van uw onderzoek kunnen zijn? Moet er nog een betere voorlichting komen zeg maar, aan lager opgeleide mensen, dat hoger opgeleide mensen beter voorgelicht zijn, of zit het hem daar niet in? Nou, ik denk dat niet zozeer dat het de voorlichting op zich is... maar dat het het aankomen van de informatie is en het begrijpen van de informatie. Dus dat, dat hoger opgeleiden gaan waarschijnlijk ook zelf actiever op zoek... naar informatie over hun ziekte en de mogelijke behandelingen. En dat lager opgeleiden dat ook niet zozeer weten. En, en daar is dan wel winst te behalen voor de artsen natuurlijk... in het ziekenhuis, de verpleegkundigen. Ja, ja. ja dat denk ik wel. Maar het zal ook wel lastig zijn, want als iemand... Uh, ja zelf heel actief op zoek gaat en uh, meent dat hij een bepaalde behandeling moet krijgen. En het, ja, de arts is natuurlijk altijd degene die het beste kan inschatten... of dat ook echt voor die situatie geldt. Um, nou, heeft u een aantal zaken onderzocht. En u zegt dat geeft op sommige vragen antwoord, maar er zijn ook nog wel een aantal vragen open. Uh, roept dit op bij uzelf en uw omgeving tot een soort vervolgonderzoek? Nou, ik zou zelf heel graag de rol van die informatievoorzieningen... en het begrijpen van informatie en cultief op zoek gaan van informatie... en de communicatie met de arts willen onderzoeken hoe dat, dat zich verhoudt... En in hoeverre die daarbij een rol spelen. Was u verrast door de uitslagen? Nou, eigenlijk niet zozeer. Want je zou kunnen verwachten dat verschillen in bijvoorbeeld leefstijl leiden tot verschillen in het voorkomen van kanker. Maar wel in die verschillen in, het be in de behandeling, dat had ik niet zozeer verwacht. Oké. Okay. Um, ik ga u danken en u sterkte en succes vooral toewensen bij de eventuele vervolgonderzoeken die u gaat uh, doen. Hartelijk bedankt. Oké. Okay. Bedankt. Dat betekent dat wij zo'n beetje aan het uh, nieuwsblok van half zeven toekomen. Wat gaan we zo direct nog doen? We gaan met uh, minister Spies. Het uh, gaat praten over Vestia vandaag. Die zijn uh, gered, zou je een beetje populair kort door de bocht kunnen zeggen. En natuurlijk aan de lijn. Met uh, een gesprek over Arjen Robbe. Tom Boot uh, hebben we daarover. Uh, Fons Groenendijk hebben we daarover. En natuurlijk ook de luisteraars. Tot zo.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 En verder werden pelzen van leeuwen, luipaarden, cheetahs... en huiden van krokodillen en pythons gevonden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer nu met Gerrit Hiemstra. Het is overal droog en ook vanavond en vannacht blijft dat grotendeels het geval. In het zuidoosten en oosten is wel veel bewolking. En vooral in Limburg zou vannacht een klein beetje regen kunnen vallen. In het westen en noorden blijft het helder... en de temperatuur daalt naar 11 tot 13 graden. En dat is niet koud. Morgen is er vooral in het noordwesten en noorden veel zon. In het zuidoosten en oosten is veel bewolking. En in de middag is er een kleine kans op regen. En dat geldt dan vooral voor Limburg en het oosten van de Achterhoek en Twente. De hoeveelheden regen blijven echter gering. De temperatuur bereikt morgen 19 graden op de Wadden... tot 22 in het oosten en zuidoosten. Er is wat meer wind morgen dan vandaag uh, uit het noordoosten. meest matig windkracht 3 tot 4. Op de Wadden vrij krachtig windkracht 5. Donderdag is het een groot deel van de dag droog, later in de middag en in de avond passeert een frontensysteem. En mogelijk gaat dat vergezeld van buien met onweer en regen. Na donderdag is het weer een paar dagen droog met een temperatuur van zo'n 20 graden bij verkeersinformatie. De files worden snel korter. Op dit moment staan er nog vijf files. Ik geef u de opvallende. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giezendam 4 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Gorkum 2. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee minuten over half zeven. Straks gaan we aan de lijn natuurlijk doen. En dat gaat over uh, Arjen Robben, houd je bek, Riepie. En de stelling waarover we na half zeven discussiëren is... Arjen Robben moet vanwege zijn gedrag worden verwijderd uit de oranje selectie. U kunt bellen 0800 1121 of stem op radio1.nl en Twitter via hashtag R1 Sportzomer. Eerst het nieuws over woningcorporatie Vestia. De woningcorporatie heeft een overeenkomst gesloten met negen banken om de zware schuldenlast af te bouwen. Vestia was in grote problemen gekomen door speculaties met financiële producten. En het afkopen van het financiële risico kost 2 miljard euro. Deze afkoop was volgens minister Spies van Volkshuisvesting nodig om erger te voorkomen. Margeet Boer praat hierover met de minister. Mevrouw Spies, is het een opluchting voor u dat dit akkoord is gesloten? Nee, een opluchting is het zeker niet. Uh, het is wel het, het best haalbare uh, voor uh, vandaag. Uh, we zijn nu eindelijk zover dat uh, we weten waar we aan toe zijn. Vestia weet nu waar ze aan toe is. Er ligt een overeenkomst tussen Vestia en de banken. En dat maakt dat uh, die, die, die donkere wolk van die risico's van die derivatenportefeuille... dat die in ieder geval uh, weg is. Dat kost wel heel veel. Dat kost de samenleving, de volkshuisvesting in Nederland, 2 miljard. Dus dit is geen dag... Uh, waarin we goed nieuws uh, te vertellen hebben. Zegt u hiermee wel dat een fascissement van Vestia van de baan is? Nou, We zijn nu in ieder geval, weet, weet Vestia waar de bodem ligt. 1,3 miljard moeten zij zelf uh, ophoesten. Uh, zij hebben daar eerder in uh, diverse verbeterplannen ook rekening mee gehouden... dat ze een forsverlies verlies zouden moeten leiden. Zij, zij weten nu waar ze aan toe zijn en zij kunnen dus nu maatregelen gaan treffen... die een faillissement uh, of andere scenario's kunnen voorkomen. Daarvoor hebben ze eerder al aangegeven dat ze een fors deel van de woningvoorraad... zullen moeten gaan 15.000 woningen in 10 jaar, dat is natuurlijk nogal wat. En dat maakt ook dat het de komende periode voor Vestia heel hard werken zal blijven om alle maatregelen te treffen die getroffen moeten worden om uiteindelijk weer als corporatie een, een redelijk normaal bestaan te kunnen leiden. Maar als je als huurder in een Vestia woning hoort... er is een akkoord tussen Vestia en de banken. Wat weet je dan als huurder? Van, uh, Ik zit hier voorlopig goed of uh, ik krijg misschien toch een huurverhoging. Wat zegt het? Voor die huurders is dat natuurlijk uh, heel spannend... kan ik me voorstellen om te horen wat er nu allemaal gebeurt. Vestia zal nu vooral heel snel duidelijkheid moeten geven aan de eigen huurders. Vestia heeft eerder al aangekondigd dat zij binnen de wettelijke mogelijkheden... die er zijn uh, huurverhoging zullen uh, doorvoeren. Dat kan niet meer zijn dan inflatie, dus dat is 2,3 procent. Dat geldt overigens voor alle huurders in Nederland, ongeacht of dat je bij Vestia huurt of bij een andere corporatie of particuliere verhuurder. De vraag is natuurlijk of Vestia voor nieuwe eh, huurwoningen die op de markt komen misschien een iets hogere huur eh, zal gaan eh, vragen, maar de mogelijkheden voor huurverhoging worden wettelijk bepaald, dus Vestia moet zich ook gewoon net als iedere verhuurder aan de wet houden en zal dus niet ineens torenhoge huren kunnen gaan vragen. Nu hebben ook andere corporaties mee moeten betalen aan, aan dit akkoord. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ook die corporaties niet kunnen investeren in onderhoud... in nieuwe woningen, in ontwikkelingsprogramma's... die voor de leefbaarheid van heel veel wijken in grote steden... maar ook in andere regio's in het land van groot belang zijn. Dus die 700 miljoen die zijn we kwijt. Die zijn die corporaties kwijt. En dat doet natuurlijk pijn betekent dus dat eigenlijk de hele sociale woningbouwsector de dupe is geworden hiervan? Zeker. Door het avontuur Vestia zijn we 2 miljard aan maatschappelijk vermogen kwijtgeraakt. Wat anders in de volkshuisvesting geïnvesteerd had kunnen worden. En dat is natuurlijk gewoon een onvoorstelbaar groot bedrag. Dat wegzien vloeien, dat is heel erg pijnlijk. Het enige positieve daarvan is dat we nu wel met elkaar weten waar we aan toe zijn. Dat de risico bij de banken liggen en dat we vanuit dit nieuwe gegeven... verder kunnen met de volksaarsvesting in Nederland. Gabrielle Chilmi bezong het gevoel, wat een coach ook wel is aan het eind van zo'n toernooi. heeft nothing sweet about me. Fatsoen. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Fatsoen, daar draait het vanavond om in onze rubriek Aan de lijn. Een speler die tegen zijn trainer Houtje Bek zegt... moet dat kunnen? Wij bedachten daarom de stelling Arjen Robben moet vanwege zijn gedrag... uit de oranje selectie worden gezet. Wat vindt u? Vindt u het gedrag onacceptabel? Vindt u daarom dat Robben het oranje tricot nooit meer mag aantrekken? Of vindt u misschien dat Robben zoiets zegt in het heet van de strijd? Daarom niet helemaal nadacht misschien en een sanctie veel te zwaar is? U kunt bellen naar 0800-1121. En wij praten in de tussentijd met Ton Boot, oud basketbalspeler, oud basketbalcoach ook. Goedenavond. Hallo. Wat vindt u van het, van het gedrag van Robben? Nou, het gedrag vind ik walgelijk natuurlijk. Hou je bek. zegt iets over respect. En het, ook het gezag van uh, Van Marwijk. Dat heeft hij dus kennelijk niet. Nee, hij in... ja, maar... ja, want hij dus incasseerde in, dat. Ja, uh, nou, Van Marwijk incasseerde dat, hè, langs het veld. Uh, is dat op zo'n moment het beste? Ja, nou, dat denk ik wel. He, hij is ook wijs genoeg. En, maar ik weet niet of hij er later op terug is gekomen. En als in, inderdaad wordt er net gezegd: in het heetst van de strijd. En als een speler een keer een fout maakt in zijn leven, hoeft hij niet aan de hoogste boom gehangen te worden. Maar bij Robben is het een structurele zaak. He, tijdens die wedstrijd heeft hij niet. Ik zag gisteren Jack van Gelder. Hou je bek gezegd. Maar ook die klotenzooi heeft hij naar buiten gebracht. En als u zich herinnert dat hij een wedstrijd daarvoor tegen Denemarken of Duitsland gewisseld werd en aan de andere kant van het veld heel demonstratief uit het veld stapte. He, dus het heeft een heel structureel karakter. Nog erger is, we weten gewoon dat hij ook al een keer gewisseld is met Van Gaal en grote toertjes maakte. En als u zich ook nog herinnert, 2004, de advocaat, nou. de grote ruil dat hij gewisseld werd. Maar ook met toertjes uit het uh, uit het veld en dan later wel zeggen we staan achter de coach, nee dat zegt me niks. Dus mijn idee is het is een structureel uh, karakter heeft, het. bovendien uh, hij duidt uit, duidelijk aan een, aan een gebrek aan respect naar Van Marwijk, hij moet eruit of Van Marwijk moet eruit, dat zijn de twee mogelijkheden. En, en waar kiest u dan voor? Nou ik, uh, ik kies eigenlijk voor, uh, voor de coach blijven omdat ik gemerkt heb dat uh, de coach altijd de sigaar is. En die spelers moeten het ook doen. En die hebben hun plichten verzaakt. Het, uh, uh, het is ook duidelijk dat hij met meerdere mensen in de groep uh, oneenigheid heeft. Er zijn nu twee mogelijkheden. Er wordt gesuggereerd van Marrewijk weg. Hè, want het kan niet zo verder. Daar ben ik het mee eens. Die groep moet uit elkaar. Of van Marrewijk blijven. En een hele nieuwe groep samenstellen. Een jeugdige groep. En daar... Op theoriek naar, omdat het eigenlijk, en dat hebben we nu ook gezien, een, een door en door verpest zootje is. Ik ga eens even naar Fons Groenendijk, onze analist die al een aantal keren is aangeschoven. Fons, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, jij hoort het, uh, je hoort de mening van Ton Boot. Uh, wat ja. vind jij van de stelling? Een speler die zich op een dadige manier gedraagt, dat is uh, onacceptabel? Nou, ik... Uh... Ik vind het uh, een beetje zware sanctie om hem uh, nooit meer op te roepen, omdat uh, hij wel een van onze meest gevaarlijke aanvallers is. Hij, uh, hij is een van de betere voetballers. Dit vind ik van het hele stel. Daarbij uh, heeft hij een heel, heel moeilijk. En, en, dan, en dan mag je gewoon dingen nee, zeggen nee, nee, nee, of zo als je ik, beter bent. Ik, ik, ik, ik ga het uitleggen. Dit is natuurlijk frustratie. Hij komt uit een seizoen waar titel misgelopen, Champions League finale mede door hem verloren. Nou, deze jongen, uh, ja, een, een trotse boerenzoon uit, uit Bedem geloof ik... ...is inderdaad wel een beetje omhoog gevallen met zijn gedrag. Um, maar dan, de, dan vind ik het ook wel gewoon een mooi moment voor de coach... ...om hem uh, bij zijn kraag te pakken. Uh, om een bak koffie te drinken en hem eens één een, een keer voor goed... ...en voor altijd duidelijk te maken hè, hoe het uh, verder moet. En dan is het aan hem hè, of hij zich daarin kan schikken... ...maar om een aanvaller van het kaliber Robben... Bij het grof vuil te zetten, omdat die houdt je bek, zegt. Um, oh. Ondanks de eerdere incidenten. die ik ook net van uh, Tom Bout heb uh, gehoord. Ja, dat gaat mij wel een beetje ver. Maar even over die kwaliteit. Want als je dus beter bent, begrijp ik. mag je bij u wat vervelender nee. dingen zeggen. dan nee, als je nee, iets nee, minder nee. Ben, goed bent. Nee, ik vind het zonde. Uh, ik vind het zonde om er uh, dus voorgoed. Uh, zeker ook gezien zijn leeftijd. om er dan maar voorgoed een streep doorheen te zetten. Want uh, ja, je, je roept in, in, in de vuur van de strijd allemaal wel eens wat. Maar het is wel een moment. Zeker naar wat er eerder al is gebeurd. En, en, en die hele sfeer is inderdaad verziekt. Het is wel het moment om met een paar bepalende spelers is onder tafel te gaan zitten. En om eens een keer heel goed duidelijk te maken van ja, hoe het nou verder moet. Want op deze manier uh, ja, dan gaan, we, dan gaan we er niet komen. Dat klopt. Blijf even bij onze Fonds Groenendijk en Tom Boot. Uh, Het is een uh, onderwerp dat tot de verbeelding speelt. Meestal zo bij Oranje. Er wordt veel gebeld. We gaan eens even naar de eerste beller aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het Irmsen. maar. Ja, zegt u het maar. Robben verdient geen plek meer in Oranje. Wat vindt u? Uh, ik ben het volledig met de stelling eens. En ik kan me uh, voor de volle 100 procent achter de mening van Tom Boots. Want dit is geen incident. Dit is structureel. Deze jongen die is... Zo verschrikkelijk over het paard geveild. Hij heeft zo'n verschrikkelijk groot ego. En laten we nou aansluiten op wat uh, Groenendijk heeft gezegd. Wat heeft onze jongen tot het hele in Oranje geprofesseerd? Hij heeft ons naar de halve finale in, in Zuid-Afrika geholpen. Onder, onder andere hij. Naar de finale Goed. bedoel ik, naar de tweede plek. Hij heeft net als heel veel spelers in de kwalificatiewedstrijden voor het WK en het EK goed gepresteerd. Maar op het moment dat het erop aankomt, in de finale wedstrijden, geeft hij niet thuis. Goed, hartelijk dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond met Peter. Goedenavond uh, beiden. Goedenavond. Uh, ja, ik heb een 180 graden andere mening dan de vorige beller. En ook een totaal andere uh, 180 graden anders als tromboot. Ik ben het met Fonse uh, Groenendijk eens. Uh, uh, ja. Beste mensen, wij zijn gewoon veel te veel verwend in dit land. Als je naar de afgelopen 40 jaar kijkt, wat een ongelofelijke prestaties het Nederlands elftal allemaal bereikt heeft. Het is niet te geloven. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een engeland nu op het EK, is het allemaal stukken minder. Uh, als ik dan kijk naar uh, Robben, uh, dan hebben we nu een toernooi waar als ik mag het eens een keer dat het allemaal fout loopt? Ja, het gaat niet om, de, om het winnen of verliezen van wedstrijden, het gaat natuurlijk om het gedrag. Hè? Ja, ja, maar had. we hebben nu een toernooi achter de rug waar alles fout liep. We ja. hebben echt een behoorlijk zwaar dieptepunt met nul punten natuurlijk, dat is duidelijk. Alles ging daar mis, er moet heel veel nagepraat worden. Ik denk dat iedereen heel goed op vakantie moet gaan en daarna met z'n allen aan de tafel en het uitpraten en uh, zo Robert die dan gewoon uh, frustraties heeft uh, en, en uh, dat uit, dat vind ik dat moet gewoon kunnen. Zo'n grote speler kan je toch niet zomaar aan de kant zetten. Goed, dank voor uw reactie. Dank u wel. We gaan naar uh, de volgende luisteraar. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ben ik aan de beurt. U bent aan de beurt. Arjen, Robben, wat vindt u? Mag je in oranje blijven of niet? Nou, ik wil even wat zeggen. dat Het is heel erg moeilijk om volwassen te zijn op die leeftijd. Als ze nog eerder een miljonair geworden zijn dan volwassen... Dus uh, dat kan je sommige fouten dan wel uh, verwachten. Dat is het eerste wat ik kwijt wil. En de tweede, natuurlijk voor altijd niet meer in oranje uh, selecteren, is veel te zwaar. Maar ik verwacht wel van de KNWB een forse boete vanwege zijn gedrag. Een forse en dan boete. En dat ik even kwijt. Dank u wel. We gaan naar uh, de volgende beller. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, Robert van der Bos. Goedenavond. Um, ja, ik ben het er uh, niet mee eens... Want? Uh, ik heb het idee dat we nu naast op zoek zijn naar om iemand te slachtofferen. Uh, we hebben met z'n allen geprobeerd om Bert van Marwijk uh, te ontslaan, waarbij na onderzoek is gebleken dat daar onvoldoende draagvlak uh, voor is, heeft bestaan. Dus zijn we nu met z'n allen op zoek naar een tweede uh, slachtoffer? Nou, het gaat niet zozeer om uh, slachtoffer, het gaat gewoon om het feit, het, het naakte feit of dit gedrag uh, uh, als coach, als, als werkgever, hoe je het maar wilt noemen, te tolereren is. Nou, ik, ik heb het ook een paar keer nu gehoord op de, op de radio... maar is ook nog steeds niet helemaal duidelijk of hij inderdaad zegt... van uh, houd je Beekman of meer van ga toch weg, man. Er is ook een stukje interpretatie waarbij ik dan ook nog zeg... ja, in het heet van de strijd moet je dat ook kunnen accepteren... omdat ook alles tegen zit. En ook nog dat we, wij als allen uh, te veel verwachten ook van Nederland zelf. Wij denken continu maar dat we Nederlands of Europees kampioen worden... maar wij zijn geen top, wij hikken er tegenaan. En dan verwachten we ook te veel van de mensen. En als het dan tegenvalt, ja, dan uh, gooien we de hakken in het zand. Goed, dus wat u betreft mag uh, Arjen Robben in Oranje blijven. Dank oh, voor uh, uw reactie. We gaan naar de volgende Beller. Goedenavond aan de lijn. Mevrouw, goedenavond. Ik ben met Johan Eduard Paapman. Ik ben het volledig eens met de stelling. En ook uh, met de eerste spreker, de heer Boot. Ik vind dat meneer Robben zich moet beheersen. Al ben je gefrustreerd, je moet je beheersen, want je geeft Nederland een heel slecht beeld. En ik vind dat zijn werkgever bij de München en de KNVB een behoorlijke boete moeten opleggen. En ik vind dat meneer Van Marwijk moet uh, blijven. Hij kan dus gewoon met een nieuwe team beginnen. En we hebben Robben niet nodig. We hebben die en die nodig. En zij lopen veel kwaliteit op het veld. Zwart-wit. Laat meneer Van Marwijk uh, blijven en een nieuwe team opbouwen. Vindt u ook dat een speler als Robben uh, een voorbeeld is voor jeugd bijvoorbeeld? Hij is inderdaad, een, voor, kijk, uh, hij is inderdaad een, een voorbeeld in de zin uh, dat hij kan wel goed voetballen... maar als je dus wangedrag vertoont, ja. dan ben je geen voorbeeld voor niemand. En dan uh, geef je een, een, een, een, een prijs uit naar, de, naar het buitenland. En zeggen van, kijk, zo gaat meneer Rob. Uh, Robbe heeft, als ik meneer Boot goed heb beluisterd, en dat denk ik... dan heeft Rob overal frustraties veroorzaakt. Hij moet gewoon achter een melkkaartje gaan lopen nu. U punt is helder. Ik ga u danken. Dank u wel. Dank u, dag. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond met uh, Jos Dekker. Ja, vertel het maar. hè. Ja, ik uh, ben het natuurlijk niet eens met zijn gedrag als het, als het dat gezegd is. Maar Dat hebben wij overigens van onze NOS-verslaggevers die daar ter plekke waren wel uh, te horen gekregen dat hij het inderdaad gezegd heeft en ook tegen Van Marwijk. Ja, nou, het is inderdaad wat Tom Boot ook al zei: dat het toch wel een structureel gedrag is. Uh, ja, ik vind gewoon dat zulke jongens een, een goede coach nodig hebben. naast Van Marwijk, die dit soort uh, gedrag. Uh, een een gedragstherapeut, eigenlijk. U zegt echt: eigenlijk... een, een, mental, een mental coach. Ja. En, en... en dan zou je de, van die boete zou dan die mental coach betaald kunnen worden. Oh, dat is ook een aardig worden. idee. U zegt gewoon een flinke boete en daarmee een, een coach, een gedragstherapeut, mental coach, eh, om, om dit soort gedragingen vooral beter te krijgen. Want daar, daar, gaat, ik... daar bent u wel van, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, vind het, ik vind het terecht, ook wat de voorgespreker zegt, je hebt een voorbeeldfunctie, zeker als je Nederlands elftal uh, voetbal. Uh, ook is het zo dat uh, toen we al... ...tegen Portugal aan het voetballen was, de, noem je dat, Na nou, mevrouw het afspeelde, toen kwam er een, een goal. En alle andere momenten is hij teveel met zichzelf bezig en uh, mislukt het vaak. Dank voor uw uh, reactie. We gaan eens even naar Tom Boot en uh, Fons Groenendijk... ...voordat we weer naar de andere bellers gaan. Uh, Tom Boot, een boete ja. en, en die boete uh, inzetten voor een mental coach. Zou dat nog een, een tussenweg zijn, wat u betreft? Nou, ik, wilde alleen, ik wil om te beginnen even zeggen. dat ik zei. een jonge speler hoeft er niet zomaar uit. Alleen als het structurele kenmerken mm -hmm. heeft. Mm -hmm. dan moet hij eruit. Dus dat moet men heel goed begrijpen. En mijn idee is, is dat het structureel is. Te meer omdat Van Marwijk. hij werd uitgefloten in de Bayern-wedstrijd. Eh, Nederlands elftal tegen Bayern. Het volkomen voor opdam. en ook op gebrek van respect van de Bayernzijde. zijde. Hè, dus dit was eigenlijk precies hetzelfde. En zijn coach stond volkomen achter hem. Als u nu zegt een mental coach, uh, mijn idee is dat een elftal of een team of oranje geen mental coach moet aanstellen. Maar dat is een zaak van Robben. Ze dienen zoveel dat als ze niet goed presteren en mentaal ook niet in orde zijn, dat zelf moeten aanschaffen. Daar is toch niks op tegen. Dat hoeft niet vanuit een boetepot. Kijk, een boete moet je nooit opleggen. Dan is het al, uh, is het al te ver. Je praat met iemand, je probeert gedragsverandering... en als u nu zegt een mental coach, moet hij die, die zelf aanschaffen. Frons Groenendijk, ook uh, meegeluisterd, hoort een aantal argumenten voor en tegen. Uh, nog even, u bent coach, uh, de, de, iemand scheldt je zo uit... en uh, ja. een aantal andere spelers zagen wij verbaasd. Kijk in dat filmpje van dat kan hier blijkbaar. Speelt dat nog een rol? Nou ja, natuurlijk. Uh, het is ook wel even wat is er gezegd. Uh, dat is wel belangrijk natuurlijk, het is geen scheldwoord. Maar ja, goed, hou je bek, dat, is, dat hoort niet... Ja, ik zou die gelegenheid aangrijpen om deze jongen, om hem verschrikkelijk bij zijn kraag te pakken. En, en er hoeft niemand bij te zijn, maar om heel heel goed duidelijk te maken hè, hoe de rollen zijn en hoe ze zijn verdeeld. Ja, en dan kijken of we met, de, eh, met dezelfde speler gewoon door kunnen. Maar zeg je daarmee, als ik Tom Boot hoor, deel ik zijn, zijn mening. Namelijk, als het een keer gebeurt als incident, bespreek je, dan doe je er wat aan. Bij structureel gedrag en herhaling moet je er wat anders ja, nou mee doen. Ja, goed, we gaan terug in het verleden natuurlijk. Toen was Bert van Marwijk nog geen bondscoach. Het is volgens mij voor het eerst dat het bij Bert van Marwijk gebeurt. En dat er iets is gezegd, hou je bek. Dus ja, er zijn wat eerdere incidenten geweest. Dus het is wel tijd om hem, om hem bij zijn kraag te pakken. En om heel duidelijk met zijn voetjes op de grond te zetten, dat is een moment van een coach. En dat hoeft niemand te weten. Dat kan met een bak koffie, dat kan in Zeiss, dat kan overal. Maar er is zoveel gebeurd. Er is frustratie, irritatie. Nou, dan uh, begrijp je wel wat er allemaal gebeurd is. En dan zegt zo'n speler, hou je bek. En dan moeten we hem voor altijd uit het Nederlands elftal zetten. Ja. Nou, Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee, we okay. gaan eens even kijken naar wat, uh, wat luisteraars aan de lijn. Goedenavond, zegt u het maar. Hallo, Dick Brouwer. Ja, ja. Ik heb de zaak gevolgd tot wat gezegd is tot heden. Eén ding moet vooropgesteld worden. geen enkele voetballer is belangrijker dan het team waar hij deel voor uitmaakt. Dat betekent dat Robben, in principe een van de vijf beste voetballers die Nederland heeft... altijd voor het Nederlands elftal zo uit zou moeten komen. Alleen hij moet zijn gedrag aanpassen. En hij moet beter luisteren naar de tactische opdrachten die hij krijgt van de trainer. Hij moet op links worden ingezet en proberen per wedstrijd minimaal tien keer de achterlijn te halen... en de spitsen te bedienen... Het niet functioneren, van wat Pessie en van mede mededeept aan het feit dat de vleugelspelers eigenzinnig en zodertrippend bezig geweest zijn. Het is dus Robben ja. moet niet weggezet worden, maar Robben moet gecorrigeerd worden. Helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Hallo, ben ik aan de buurt? Ja, u bent helemaal aan oh. de buurt. Vertel het maar. Goedenavond, Ijo het, Helmond. Ja, luister, ik ben een uh, enorm enthousiast volger van het uh, voetbal Nederland zelf Nederlands en en met Robben met name... Maar ik vind wat hij nu gedaan heeft, kan helemaal niet. Uh, ik vind het jammer dat Van Marwijk hem niet meteen ter plekke gewisseld heeft. Ja. Dat is moeilijk was op dat moment, maar dat had gemoeten. En wil meneer Robben nog een keer terugkomen naar mezelf, dan zal hij wat mij betreft publiekelijk zijn excuses moeten aanbieden aan zijn coach, Bert Van Marwijk. Helemaal helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond, Jacob Boegerts. Wat vindt u? Verdient Robben ja. nog een plek in Oranje? Ik ben het helemaal eens met de vorige bellen. Hij had in het team lang Robben gelijk eruit moeten halen. En ook als voorbeeldfunctie van zo'n praatje tegen de coach. Dat kan je gewoon niet maken, om zo tegen degene die leidinggevend is. Om zo te zitten schelden. Goed, hartelijk dank voor uw reactie. We gaan naar de laatste beller. Goedenavond. Goedenavond met Jan van der de Bega Dronten. Ja. Uh, ik heb de stelling uh, beluisterd uh, op uh, Radio 1. En ik ben het helemaal mee eens. Laat uh, Robo, voorlopen, maar eens even buitenspel. Ik ben van mening. Als je een klein beetje zelfrespect hebt. En dat, uh, een respect hebt voor een ander. Dan sla je deze onzin totaal niet uit. Ik vind dat kan hij niet maken. En ik vind Bert van Marwijk. had ook hem de plekken moeten wisselen. En die maar wat mij betreft. En voorlopig even buiten het spel halen. Goed, hartelijk dank, u wel. dank uh, voor uw reactie. Nog heel kort even, Ton Boot. Het uh, uh, groot aantal stemmers uh, de delen uw mening. Uh, uh, verrast u dat of denkt u nee dat klopt ook wel? Dat is het algemene gevoel van mensen. Ja, maar niet op de goede manier. Hè. Ze, ze vinden het gewoon niet kunnen. En ik heb het genuanceerd door te zeggen... Het, heeft, het moet een structureel karakter hebben. Want je moet niet iemand ophangen. Dat ben ik met Fons eens. Je moet niet iemand ophangen, Maar als... Als je als coach ziet dat er geen gedragsverandering plaats zal vinden... en ook niet verwacht, dan moet hij er dus uit. Ja. En ik ben het ook met Fons. Kijk, Fons zegt rustig in een kamertje bij een kop koffie. Nee, dat moet aan plein publiek uitgepraat worden. In ieder geval met de groepen bij. dan zijn er geen geheimtjes. Op dit moment lijkt het Nederlands elftal wel een vrij metselaarschulde. Vond Dijk, je hebt nog 10 seconden om daarop te reageren. Ja, ik vind het altijd mooi als ik ton hoor. We Bege het als altijd. En uh, ik, ik kan er ook wel uh, mee in vinden. Want ik zou natuurlijk zou hem aanpakken. Maar dan, wat doen we dan met van persie? Wat doen we dan met Snijder? Wat doen we dan met. Hè, nou, we we hoort... hebben nog een paar weken te gaan vond. Dus... <laughs> en aan de lijn komt nog vaak terug, dus uh, we, we zullen nog misschien wel vaker over deze vrij spreken. Ton spreken. hartelijk dank. Rijk, hartelijk dank. Straks okay. horen we jou tussen 8 en 11 ook weer hier in de sportzomer. En nog even de tussenstand van internet, want daar kunt u ook stemmen. Honderden mensen, 407 mensen hebben gestemd, zie ik. 71 procent is het eens met de stelling... Arjan Robben moet vanwege zijn gedrag worden verwijderd uit de oranje selectie. Dank voor het bellen. Morgen weer een aan de lijn. En wij zijn zo na het nieuws van 7 uur terug. Wij zijn één. En het Volg het EK bij de publieke omroep. Ja, daar krijg je toch echt een brok van in je keel. Doe maar, doe, doe, doe. Kijk op Nederland 1. We komt de oranje op hier met het open. Ga naar nos.nl. Dit is de laatste penalty. En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de het Nederland erbij bijna. Wij zijn één. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboek. Bij de publieke omroep. Er zijn drie goede redenen om nu lid te worden van de SP